Ja, eens even kijken hoe dat gaat bij die andere wedstrijd. Bijvoorbeeld in de pool bij Ajax. Barcelona tegen Milan. Eén gevaarlijke vrije trap gezien van Xavi. Maar het is daar nog 0-0. Overigens bij Milan over Nederlanders hadden we het nog niet gehad. Niet althans, niet al te serieus. Emmanuelsson en de Jong in de basis. En bij Atletico Madrid... die kunnen zich ook plaatsen voor de knock fase van de Champions League. Staat het inmiddels 1-0. Na elf minuten hoekschop binnengewerkt door Miranda uit de kluts. En ook bij Napoli Olympiek Marseille is gescoord. Daar hebben de Fransen ook een hoekschop binnengewerkt via André Ayou. Hij kopte de 1-0 binnen voor de Fransen dus... in Napels tegen Napoli. Dat zijn de veranderde standen tot nu toe in de Champions League. Comments paas naar Stokes. Stokes gaat het strafstofgebied van Ajax binnen. Wil langs Veldman kappen, dat lukt niet. Samaras pikt de bal op, het is 0-0 in de arena... maar Celtic valt aan. En als Samaras probeert om mensen in het bij, laten we zeggen het rood van de penalty te bereiken... blijkt daar opnieuw het been van Veldman in de weg te staan. Maar Ajax is een tikkeltje in de war... want de paas van achteruit, als je dat allemaal zo mag noemen... Het blijkt een wilde trap die zomaar op de rand van het strafhofgebied van Celtic neerkomt. Zonder dat er ook maar een Ajax ziet in de buurt. is. En zo is na dat goede begin van Ajax. De eerste 10 minuten waarin de ploeg boven lag, dreigend was. Gevaarlijk werd via die prachtige vrije schop van Denswil. Toch in de minuten daarna eigenlijk Celtic wat uit de schulp gekropen. Heeft het ook een vrije schop mogen nemen. En toch twee, drie keren een moment gehad dat het met veel mensen op de ajax helft verscheen. Nu aan de andere kant steekballetje van Schöne. Dan moet Siem de Jong achteraan. Van Dijk heeft het doorzien en speelt de bal terug naar zijn keeper. Ja, ik moet zeggen, en dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, ik vond Veldman in de wedstrijd in Glasgow niet best. Maar de eerste 15 minuten van deze wedstrijd doet hij het voor ons nog goed. Nu heeft hij weer de bal gekregen van Klaassen, die een open doekje ontvangt en een driehoekje gaat via Van Rijn terug naar keeper Sillessen. Die zo geruisloos eigenlijk in dat doel is gekomen bij Ajax een paar weken geleden. Eh, nou ja, geruisloos. In ieder geval is hij eh, er geruisloos gebleven. Want er eh, wordt eigenlijk weinig meer over Kenneth Vermeer gesproken. Die zelfs in het tweede van Ajax nu eh, kiept. Zelles heeft nog altijd de bal aan de voet. Kijkt en wijst. En wie loopt er vrij? Er loopt eigenlijk weinig vrij. En dan heeft hij nog altijd de bal aan de voet. Een meter of vijf uit het buitenstrafschopgebied. En geeft aan met zijn handen zo opzij van ik weet niet waar hij naartoe moet. Dus geeft hij een breed aan Veldman. Veldman naar Klaassen. Klaassen draait en zoekt. En wie loopt er vrij? Voorin. Daar is De Jong, Paas van De Jong, probeert Schöne te bereiken, lukt niet. En dan neemt Celtic over, ook al omdat Klaas een overtreding maakt en er een vrije trap is voor Celtic. Als Ajax het slim speelt, hebben ze op het middenveld eigenlijk altijd wel een pionnetje extra. De twee controlerende middenvelders van Celtic en die van Ajax, noemen ze voor het gemak Serrero en Klaas, en daar staat blind tussen, die natuurlijk wel geschaduwd wordt door de meest teruggetrokken van de twee spitsen van Celtic. Maar als je daar ietsje bij wegloopt, valt mij nou op, loopt hij niet mee. Dus je kan ook wel een beetje eh, risico nemen zeg maar, in je defensieve taken. Door eh, op die manier wel een overwicht op het middenveld te krijgen. Dat is wel waar de kansen voor Ajax liggen. Eigenlijk per definitie wel liggen tegen Britse ploegen. Maar daar is nog niet heel veel gebruik van gemaakt. 16,5 minuut. 0-0 stand. Doeltrap voor Sillissen nadat een uh, Schotse aanval strandt. Niet zozeer in schoonheid, maar in lelijkheid. Want uh, een lange trap van achteruit gaat zomaar over de zijlijn of over de achterlijn. Detsville heeft inmiddels de bal gepaasd naar de Jong. De Jong, Serrero, veel ruimte nu. Celtic plooit terug, de bal naar de rechterkant. Van Rijn, van Rijn met een hele vroege voorzet. Daar loopt de Siem de Jong en de kop al. Had zomaar de 1-0 kunnen zijn. Hele vroege voorzet van halverwege de Schotse helft. De Jong duikt op, op een meter of acht van het doel. Zoekt naar de linkerhoek, daar ligt ook de keeper. Grote kans voor Ajax, de eerste echte en bovendien uitgespeelde kans. Ja, en een mooie. En ik vind dat de Jong ook goed inkomt via de grond. Maar ja, we hebben het al eerder gezegd, die Forster is een goede keeper. Levert wel AS de tweede hoekschop op. 0-0 de stand. Hoekschop vanaf de linkerkant met onder andere Serrero. En die neemt hem kort en dan moet de bal voor het doel gaan komen. Maar is het een hele slechte bal van Schöne. Die helemaal op eigen helft de bal terugschiet. Wat absoluut niet de bedoeling was. Want nu staat alles en iedereen weer gewoon op de plek waar hij stond. En we hadden net nog zo'n leuke positie in de buurt van het doel van Forster. Als Ajax zijnde, uh, Denswil heeft de bal gekregen van Sillissen. Zover was de bal teruggegaan. En dan staat het weer heel erg stil. Uh, is blindeman die vrij staat. En de bal meteen in de diepte speelt naar Sigtorsson. Maar Sigtorsson, dat zie je ook aan dit soort momenten. De bal is wel wat aan de hoge kant. Maar als hij twee stappen naar achteren doet, dan kan hij hem op de borst aannemen. En nu uh, met moeite uh, kan hij hem op het hoofd nemen. En kan via een tegenstander de bal over de zijlijn gaan. En is de inworp genomen, Vrije trap. En daar komt denk ik de eerste gele kaart van de wedstrijd. Inderdaad, Georgios Samaras. Krijgt hij gele kaart omdat hij Serrero aantikte. Een meter of eh, 4, 5 buiten strafselopgebied. En vrije trap voor Ajax en een gele kaart voor het Samaras. Zo heeft Ajax na die uh, fase van een minuut of 8. Uh, waarin het even, nou niet eens een minuut of 5. Waarin het Celtic wat meer moest, moest dulden op de eigen helft. Nu het heft weer in handen genomen. Uit herhaling blijkt overigens dat Serrero zich laat vallen. En dat er geen enkel contact is tussen hem en Samaras. Die dus wel degelijk... Gelijk had toen hij met de armen omhoog de scheidsrechter probeerde uit te leggen dat hij hem niet geraakt had. Hoe dan ook, die dingen gebeuren. Dens wil opnieuw achter de bal. Die eerste vrije schop van minuut 8 was gevaarlijk en werd door de keeper maar net uit de hoek gehaald. De keeper is nu nog bezig met het neerzetten van de muur. Forster. Dan hoop ik dat hij metselaarspapieren heeft. Vijf man staat erin. De scheidsrechter heeft hij nu op afstand gezet. Blind staat er ook bij, maar het zal toch Denswil wel weer worden? Ajax twee mensen in de muur om dat wat te ontregelen. Daar komt Denswil bal door de muur en in de handen van de keeper. Gevaarlijk, opnieuw, na 19 minuten, een vrij schop van, uh, ja, wat ik zei, iemand van wie we eigenlijk niet wisten dat hij dat kon, Stefano Denswil. Uh, dit was uh, geen uh, moeilijke bal, omdat het recht in de handen was van uh, keeper Foster. Die, zoals de grap ook altijd ging, uh, een paar schotten in zijn doel heeft uh, neergezet, zodat uh, niemand het tegen haar kon uh, schieten. Het is uh, nog altijd balbezit weer voor Ajax. En Ajax raakt nu de bal even kwijt, uh, Davy Klaassen. Uh, van Dijk is de man die de bal terugspeelt op zijn keeper, op Forster. En die rampt hem naar voren richting Samaras en richting Blind. Blind gaat de helemaal door. En Samaras kan de bal aannemen. En wordt dan van de bal gelopen door Serrero. En dan Blind de bal naar voren. Klaassen, is die sneller dan zijn tegenstander? Nee, maar toch uh, balbezit voor Ajax via Serrero. ...moeizame opbouw van de aanval van Ajax... wat Blind nu terecht kiest voor de rust om maar even een tikje terug naar Van Rijn te doen. Nadat die bal eigenlijk vier, vijf keer net op een paar vierkante meter tussen tegenstanders benen door glipt. Liep allemaal net goed af, terwijl Serrero wel heel dom een bal gewoon niet goed aandeemt... ...en van zijn voeten laat springen en daardoor bijna balverlies leidt op het middenveld. Het loopt goed af, omdat Denswil en Boyles zijn welstand op te letten. De bal nu naar Denswil, 10 meter voor de middenlijn. Terug naar Blind, Blind aan de linkerkant, ai ook tekort. Daar zit bijna, maar bijna telt niet helemaal... Forrest tussen. En die bal rolt dan over de zijlijn. Dat is dan gek genoeg voor Ajax. Maar goed ook. Het levert Zeltik een ingooi op. Maar zou Forrest met de bal vandoor kunnen. Dan had Ajax een groot probleem gehad. Inworp aan de rechterkant op de middenlijn. De bal wordt gegooid naar Kajal. Hij krijgt de man die gooide de bal terug. En dan is Ajax weer in balbezit. Maar laat zien de jongen de bal van de voet springen En is Virgil van Dijk er als de kippen bij om de bal naar voren weg te rammen. Maar die bal komt niet echt ook aan... Eigenlijk alle ballen van achteruit komen niet aan bij Celtic. Het is weer veel kick-and-rush-voetbal. En uh, nu gaat de bal, uh, ik zeggen, over de zijne, Maar er was een overtreding gemaakt op Serrero. En dus mag uh, Ajax de vrije trap nemen. Die is ondertussen genomen door uh, uh, Boylissen via Dentsville terug naar Boylissen. Het dak in de arena is uh, trouwens dicht. Zo hebben de schotten op het veld niet door dat het regent. Dat zal ze leren. Ja. Voelen ze zich niet op hun gemak. Balbezit voor Ajax. 0-0 stand. 21 e minuut. Opening gevonden door de jongens. Goed naar Van Rijn. Van Rijn weer een vroeg voorzet. Weggekopt. Vallend door de schotten. Dan moet Van Rijn het duel in met Samaras. Samaras wint omdat hij het lichaam slimmer gebruikt. Niet zozeer omdat hij sterker is, omdat hij gewoon beter naar de bal kijkt en beter inschat waar die bal terecht gaat komen. Aan de andere kant nu Boyles en Serrero die een combinatie uitvoeren met elkaar. Weer is de paas tekort. Niet voor het eerst. Serrero heeft zich er nu al een aantal keren schuldig aan gemaakt. En zo leidt Ajax toch al een paar keer balverlies. Terwijl dat volkomen onnodig is. En nu weer energie moet verspillen om die bal zo snel mogelijk weer terug te krijgen. De boer ja. is er ook even bij gaan staan. Die is het ook een beetje zat nu. Ja, dat kan me voorstellen. Want als het nou nog pasers waren met, met risico erin. Maar dit is gewoon een bal opzij spelen ja, in de voeten. over 7 meter. Ja, dat, die mag je toch wel als je vier keer een kans krijgt. En een vier keer in de voeten van de tegenstander speelt. Dan mag je toch wel denken dat je iets geconcentreerder en iets beter. Of misschien kun je niet beter. Maar als je bij Ajax speelt dan moet dat toch nog wel kunnen. Goed, ondertussen de bal. Voor Ajax. En uh, ziet dat uh, Boilers helemaal vrij staat. Boilers neemt de bal moeizaam aan, maar uh, heeft hem nog altijd in bezit. Speelt hem dan terug op Denswil. Ik vind dat die jongen wel veel rust uitstraalt achterin, Denswil. Nu de bal weer aan Boilers geeft. En dan gaat de bal naar Serrero. Die heeft weer moeite, raakt de bal weer bijna kwijt. Het is dat uh, Boilers erbij uh, helpt. En speelt de bal terug op Sillessen. Ik zou de linkerkant dus eigenlijk was even mijden. Want daar is Boylissen de man die niet meer precies weet hoe hij een bal moet controleren. En Serero, die van de drie middenvelden het meest aan de linkerkant uitkomt. Heeft ook nogal moeite mee. Dus blijft daar even weg. Sillessen aan de bal. Die krijgt nu een schot op zich af. Jongen wat doe je dat toch allemaal. Het loopt goed af. Maar die speelt de bal echt op een halve meter langs een aanstormende tegenstander. Het loopt goed af. Maar Serero, die de bal krijgt is hem weer kwijt. Dat is de slechtste man. Op het veld aan Ajax kant in de openingsfase van nu 22, bijna 23 minuten. En het balverlies levert dan een Schotse kans op. Waar het niet dat het uiteindelijk uh, Klaassen goed blijft opletten. En de boel weer neutraliseert. Dan kan Ajax eruit komen. Schöne, Schöne ontwijkt een tackle. Uh, een tackle van Ambrose. Is of van iets wieren, pardon. is de bal toch uiteindelijk kwijt omdat hij de drukte moet opzoeken. Mede daardoor en zo kan Celtic maar weer met een lange trap van achteruit gaan bouwen. Ja, Denzel zit er weer goed bij. Zorg ervoor dat de niet in balbezit komt. En dan uh, is het Boylussen. Uh, waar Frank de Boer al jaren gek van is. En, en dat ook uh, duidelijk laat blijken. Maar ik vind dat Boylussen nog steeds niet echt doorbreekt bij Ajax. Hij heeft nu een vaste plaats. Omdat Blind naar het middenveld is doorgeschoven. Het is een goede paas, wilde ik zeggen. Waren het niet dat die lange benen van Virgil van Dijk ertussen zitten. En dat was jammer, want anders was uh, Sinterson volgens mij weg geweest. En dan had het echt gevaarlijk geweest voor Ajax. Ajax is al een tijdje niet meer gevaarlijk geweest in de buurt van uh, de keeper. Dat wordt weer hoog tijd, want het balbezit is voor Celtic. Ja, waarbij uh, denk ik wel moet zeggen dat Celtic überhaupt nog niet gevaarlijk is geweest. Het is één, twee keer dreigend geweest, maar meer dan dat was het ook niet. Lange ballen zoals nu hier zijn toch uh, in de regel prooi voor de Ajax-verdedigers. Nu wint Veldman zijn duel, dat wint hij van Anthony Stokes, de Ier... Wordt er wordt een overtreding gemaakt op het middenveld waarbij Veldman een vrije schop snel wil nemen. En dan een beetje ruzie aan het maken is met Muguru. Die denk ik een kaart gaat krijgen omdat hij de vrije schop zelf wil nemen. Na het fluitje van de scheidsrechter. Veldman legt dat nu ook nog eens uit. Hij zegt ja ik wil graag maar hij pakt me de bal af. En nu probeert hij uh, Muguru uit te leggen aan de scheidsrechter in zijn beste Duits. Dat hij dacht dat de vrije schop wel eenmaal voor Celtic was. Nou wil Ajax de schop. uiteindelijk na veel 5 en 6 1. En, en is de scheidsrechter er niet helemaal klaar voor. En nou heeft de beste man uit Duitsland zo even gefloten. En voor de zekerheid doen nu 40.000 anderen dat maar even. Volgens mij was het te horen. Uh, Bal bezit voor Ajax via Veldman. We hebben gespeeld bijna 25 minuten in de eerste helft. Ruim kwart wedstrijd achter de rug. Ajax sterker. Een paar mogelijkheden. Geen hele grote kansen. Nu dan misschien. Daar is Schöne. Speelt hem... Oh Siktersen wordt neergelegd. En daar is de vrije trap voor. Ajax op een bijzonder prettige plek. Namelijk even stappen tellen. Nou, 16 plus 4. 1, 2, 23 meter. Schat ik zo dat de bal gaat komen te liggen. Bijna recht voor het doel van Fraser Foster. Dat zijn momenten waar je het uh, misschien wel van moet hebben in deze wedstrijd. Sime de Jong is de man die hem klaar heeft liggen. Schöne overlegt even. En Dentwil is erbij. Nu gaat Sime de Jong weg. Het zal worden, was. Ja, dit is een uh, vrije schop die een beetje naar links ligt. Dus beter voor een restpoot Die van zo even van Denswil wil lagen wat aan de andere kant. Schöner normaal gesproken. Ja, dat is de derde vrije schop. Dus uh, drie keer scheepsrecht. Zo mooi zijn. 26 minuten. 0-0 stand. Schöner aanloop in de muur. Niet best herkansing langs de muur. En ook langs de goal. Het scheelt nog niet eens ja. heel veel. Een halve meter. Bal nog onderweg aangeraakt ook. En dat betekent dat Ajax een hoekschop gaat krijgen. En die hoekschop gaat uh, Schöner nemen. 26 minuten bij 0-0 stand en dat betekent dat de koppers zich melden in het strafgebied Veldman mee, Dent mee. Daar staat ook Siegtersson, denk ik. Daar staat Klaassen en daar staat Siem de Jong. Kortom, smakend genoeg, Andy. Ja, Schöne, die staat nu klaar. Neemt de hoekschop, brengt hem op de penalty -stip. Bal wordt weggekomen, wordt opgevangen door Blind. Oh, slecht opgevangen. En dan moet hij met een rare omhaal die bal in het uh, strafstorpgebied brengen. Dat lukt niet helemaal. Uh, of eigenlijk helemaal niet, want uh, de bal wordt uitverdedigd door Celtic. Mooi moment om voor ons even naar het matchcenter te gaan. Het Barcelona Milan is nog 0-0. Het is de omsingeling van de goal van Milan. Tot nu toe nog zonder gevolgen voor die Italianen. Dortmund-Arsenals. Een heel prettige wedstrijd om tussendoor even naar te kijken. Want daar gebeurt voortdurend wat. Alleen nog geen goals gevallen. Die vallen wel bij Napoli Olympique Marseille. Daar was het 0-1. Inmiddels 2-1 voor Napoli. Inler en Higuain hebben daar de goals gemaakt. Atletico Madrid is op 2-0 gekomen. Een kopbal achteruit van Raúl Garcia. Na een vrije trap. 2-0 dus tegen Auschwitz. Austria Wien en Basel. Steaua, daar ben je helemaal bij. 0-1 voor Steaua. Een prachtige lange bal over de verdediging van uh, uh, Basel heen. 1-1. Mooie goal. En uh, we gaan weer gauw naar de arena. Ajax een beetje de problemen gebracht na min of meer mislukte tackle van Blind. Die nu, als er geen voordeel ontstaat, voor Celtic alsnog een vrij schot tegen krijgt. Dat ziet de Duitse scheidsrechter goed overigens. Publiek uh, nog wel wat ontevreden mensen die fluiten, maar daar is geen enkele reden toe. Denswil zorgt er eigenhandig voor met een duw in de rug van zijn tegenstander of liever in de zij dat er geen voordeel komt. En dus 10 meter terug alsnog nog de vrije schot die Samaras met een goede paas trouwens aan de rechterkant heeft genomen. Dan komt er een voorzet in de handen van Sillissen. Geen enkel probleem. Het is de eerste keer dat hij serieus wat moet doen. Sillissen, voorzet vanaf de rechterkant is te scherp aangesneden van de voeten van Forrest en komt in de handen van de keeper. Die, nou ja, je mag ook zeggen de meest overbodige man op het veld gebleken is dat nu toe. Sillissen, dat is altijd fijn als je keeper dat is. Ajax moet wat meer tempo ontwikkelen. Kan dan de tegenstander met name op het middenveld wel aan stukken spelen. Want daar moet toch te vaak ook bijvoorbeeld door Samaras gekozen worden. Pak ik de bek of pak ik de middenvelder. En als je dat nou maar snel doet, dan komt de vroeg of laat altijd ergens ruimte. Klaas heeft gepaasd naar Van Rijn. Van Rijn met de voorzet. Laag, maar... Komt terecht bij Schöne. Schöne draait, schiet en schiet tegen zijn tegenstander op. Maar de avond gaat verder voor IJs En dan kan Serrero de bal weer niet onder controle krijgen. Ik heb even terug zitten denken. De allereerste paas die Serrero gaf, die was al niet goed. En dat was een open paas aan de rechterkant. En uh, dat had, uh, die had erin moeten. We gaan even naar Frank Wielaert. Want de bal ligt op de penaltystip bij Barcelona. Milan Messi achter de bal. en Het is wachten op zijn aanloop. Die komt en hij stuurt de doelman de verkeerde kant op. Abiati gaat de verkeerde hoek in. Dat betekent dat Barcelona tegen Milan op 1-0 komt na een overtraining van Abate tegen Neymar. De penalty van Messi raakt dus bij Barcelona. 1-0. Het zou goed nieuws kunnen zijn voor Ajax, want uh, laat Barcelona maar zo snel mogelijk zich zeker stellen van de volgende ronde. En Ajax dan winnen van Celtic, dan heb je zelfs nog met een overwinning, ik noem maar wat, in Milaan, waar Ajax 11 december naartoe moet, uh, zal, uh, zou Ajax zomaar in de Champions League kunnen overwinteren, als het zo blijft. Barcelona. Er helemaal niks aan de hand eigenlijk. Nee het gaat de wereld. dat vind ik wel fijn om te het gaat horen. gaat alleen maar goed. Een vrije trap halverwege de Celtic-helft voor Celtic. Lange bal naar voren op het hoofd van Veldman. U moet weten, mijn uh, zeer uh, gewaardeerde collega Andy Houtkamp is één brok optimisme. <laughs> dat uh, waardeer ik zeer. Uh, bezit voor Ajax. 0-0 in de arena. Half uurtje gespeeld. Ajax is uh, wat beter. In ieder geval zeer, uh, zeker gevaarlijker geweest dan de tegenstander. Die zich uh, nog niet echt heeft laten zien. Boilers is nu weggestuurd. Ja, Dat had gekund. Maar Sigtorson zit er even tussen. Nu dan toch Boilers aan de linkerkant. Sigtorson loopt zelf het gat in. En wordt dan weer aangespeeld ook. Het is nou dan bepaald, een bepaalde klassieke links buiten de IJslander. Dus draait hij een keer om zijn as en geeft dan de bal maar weer terug aan de Deen. Die het dan op zijn bed ook niet meer weet. Weer een tekorte breedte paas. Weer zit er een schot tussen. En weer loopt het goed af. Omdat er dan wel bij Ajax altijd in dit geval zijn Denswil en Blind iemand is. Om het probleem dan weer op te lossen. Maar als je nou dat soort paasjes continu te zacht en te scheef en niet goed... dan komen de problemen echt en dan roep je ze over jezelf af. Ajax zit op dit moment in een wedstrijd waarin je het gevoel hebt dat als er een goal valt maakt Ajax hem. Maar je kan de tegenstander in een zetel zetten als je zo slordig blijft. Ja, en het is met name aan die linkerkant met de linksbacks uh, Boilersen En Serrero, die daar links op het middenveld uh, speelt, die werkelijk geen bal fatsoenlijk raken. En dat is jammer, want de rest doet het heel redelijk. Uh, ik heb aardige aanvallen vanaf de rechterkant al gezien met Van Rijn. Maar zo gauw de bal aan de linkerkant is bij Boilersen of Serrero, dan gaat het mis. En weer zoekt uh, Sillessen de linkerkant op. Ja, die dacht zeker dat uh, Boylussen 3,48 meter was. Want zo hoog gaat de bal over Boylussen heen, over de zijlijn. En Goed werk van Sikterson. Snel pasen, maar iets te snel gepaast. En dan komt Forster uit zijn doel. En die kan de bal pakken voordat de Jong gevaarlijk wordt. En Forster heeft de bal. Die bal had echt op maat moeten zijn. Want de Jong was er doorheen. Maar de bal van Sikterson was niet goed. Nee, het is te gehaast. Slechte trap nu van de keeper. Die levert de bal aan de zijkant zomaar bij Sigtorson in. En die controleert hem even. Ziet dan toch zijn tegenstander voorbij komen. En dan rolt de bal over de zijlijn. En dan komt er een ingooi voor de tegenstander. Of zou Sifterson onze tegenstander een duw hebben gegeven. Ik denk dat het allebei waar is overigens. En wint zich in ieder geval nogal op tegen scheidsrechter Dennis Aitikin, Zoals we hebben gezegd, een uh, Duitse scheidsrechter. Het is inderdaad een vrij schot nu voor Celtic. Goed, kieper komt die bal helemaal nemen. Forster aan de zijlijn, helemaal aan de rechterkant van het veld. De klok gaat naar 32 minuten. Er staat nog altijd 0-0 op het scorebord. Denswil heeft twee vrije schoppen genomen waarvan de 1 in de 8e minuut zeer gevaarlijk was. Simon de Jong heeft een keer mogen koppen uit een voorzet van Van Rijn. Een bal die ook door de doelman moest worden gered. Aan de overkant hebben we eigenlijk nog helemaal geen gevaar gezien. Het zou wel nu kunnen als Kajal de bal aanneemt. En dan moet je altijd uitkijken als die gaat schieten. Zeker als je de bal nog op je hak krijgt als verdediger. Dat loopt goed af. Van Dijk aan de bal en schuift in. Met lange stappen naar voren. Maar dat is een slechte paas richting Samaras. En de bal gaat over de zijlijn, mag Ajax gaan gooien. Ja, Ajax de laatste tien wedstrijden steeds een doelpunt tegen. En ik zei het al, uh, Celtic uh, weet ook wat uh, uh, vissen uh, is. Uh, daar uh, uh, gaat het ook niet altijd even lekker. Goed, nog eventjes terug naar Frank hier 0-0 bij het uh, 33 minuten bijna gespeeld. Ja, daar heeft uh, namelijk Schalke het moeilijk tegen Chelsea. Al een paar kansen tegen. Mooie vrije tap van Schurle hebben we gezien. Mooie redding ook van Hildebrand. dient en gevolge. Nu wil hij uittrappen en schiet hij zo tegen Eto'o aan. Die heel voorzichtig dichterbij komt. Hildebrand wacht te lang. En uh, Eto'o hoeft alleen maar zijn voet uit te steken. Randjes straf op gebied. En dan is de doelman verslagen. De bal rolt Zo plomp verloren de goal in Chelsea. 1-0 tegen Schalke. 0-0 Arena. 33 minuten. Ajax valt aan. Ingooien naar de linkerkant. Komt voor de voeten van Sikto zonder voorzet zou fijn zijn. De bal gaat terug naar Boylissen. Voorzet zou fijn zijn. Dan komt die bal dan eigenlijk, maar niet helemaal goed. Kan door de aanvallers niet worden gecontroleerd. Omdat de bal eigenlijk over de rand van het stafgebied zeilt in plaats van erin. Overname van Celtic met Samaras aan de bal. De aanvoerder die kijkt en het veld eigenlijk in de breedte over wil steken. Dan de bal maar een levert aan de rechterkant. Waar Lustig, de zweet komt en die mag behoorlijk ver komen ook. Rustig heeft gepast naar de Israëliër. Kajal. maken van de goal twee weken geleden. Belangrijke goal, die tweede. Uh, nadat de eerste een penalty was veroorzaakt door onze grote vriend uh, uh, uh, Denswil. Dat was jammer in die wedstrijd in Glasgow. Waar hij is wel veel balbezit had en ook uh, aardig wat kansen. Met name ook Serero die daar een paar hele grote kansen kreeg. En ze niet wist te benutten. Uh, maar goed... Daar eindigt het in 2-1. Nu na 33,5 minuten spelen is het 0-0. Uh, ja, ik zou wel willen dat Ajax wat meer druk naar voren zet. Nu met Boyles. Kijken of hij een goede paas ook nog kan geven. Hij gaat lopen met de bal. En raakt dan de bal kwijt. Hij heeft mazzel dat hij een steuntje in de rug krijgt van de scheidsrechter. Een klein duwtje in de rug van Kajal. Hij levert een vrije trap op voor Ajax. Ja, het is uh, denk ik wel slim hoe hij daar uitloopt, omdat hij weet als hij tussen twee man doorgaat en dat doet hij dat er uiteindelijk in dit geval van Forrest nog wel een tikje komt. Je krijgt nog een standje van de scheidsrechter ook. Tien minuten nog te gaan, eerste helft, ruim 10 minuten 0-0 stand. Ajax is uh, wat beter, wat gevaarlijker geweest. Nog niet zo dreigend dat je zegt uh, ze verdienen een goal, maar wel zo dreigend dat je zegt als er dan één scoort dan is het Ajax. Nu met deze vrij schop van Sjeunen zou het kunnen. bal de Serrero verlengt. Dan moeten mensen de lucht in. Veldman wil dat wel. Maar komt er net niet dat de past uitverdediger. had gaat heel moeizaam van Celtic via Ambrose. En die bal wordt dan ingeleverd bij Van Rijn. hoogte van de middellijn. Die durft niet naar voren. Dat valt me wel op bij Ajax. Dat ze vaak niet naar voren durven. En vaak teruggaan. Of het nou Veldman is of Van Rijn. Of blind. Vaak ligt de oplossing er wel. Maar als je het niet ziet. Of ja, het risico niet durft te nemen. Dan moet je vaker terug. Blind opgejaagd nu en breed, dat gaat maar net goed. En dan Van Rijn ook weer terug. Die is ja. echt de vorm totaal kwijt, Ricardo ja, Van Rijn. Ongelooflijk, dat uh, is toch een international, maar helemaal niets. Dit nou ja, de seizoen. vraag is of hij dat nog is. Ja, precies. Ja, dat is waar. Uh, goed, balbezit voor Ajax via wil. Die speelt de bal wel naar voren. Dan weer een bal breed. Heel gevaarlijk, maar Boilersen moet twee stappen naar voren doen. Doet dat niet, heeft weer geluk. Dat hij uh, uh, aangetikt wordt. En uh, uh, Kajal zegt, ja ik raak hem amper. Maar, en dan geeft Serrero de bal maar weer eens weg. Uh, ja nee, dat gaat niet goed bij Ajax. Die linkerkant is voor geen meter aanwezig. Integendeel, loopt eigenlijk alleen maar Ajax in de weg. Serrero en Boylissen doen het uh, niet goed wat dat betreft. En ik uh, hoop dat Ajax het wat meer vanaf de rechterkant gaat doen. Via bijvoorbeeld Schöne en uh, uh, Davy Klaassen. Ja, uh, voor Rijn die dus de bal alleen maar speelt Dus dan... Ja. Een landje in hetzelfde probleem. Hoogstandje nu van Samaras. Die hij de bal heeft wel een op zijn... paar aardige voorzetten. Ja, ja zeker, zeker. zeker Samaras neemt de bal met een mooie Zidane-achtige beweging mee. Wil dat dan vervolgens even verderop nog een keer doen? Is de bal dan kwijt? Ajax neemt over. Sim de Jong aangespeeld. Die moet langs de verdedigers, de centrale verdedigers van Celtic komen. Dat probeert hij met een handigheidje. Maar het handigheidje mislukt. Nou loopt hij vervolgens wel van Dijk van de sokken. Op een manier die mag. En zo krijgt Ajax de bal weer terug. Maar helemaal aan de zijlijn. De Jong moet nu wat terug. Geeft de bal aan Blind. Blind paast in. Dan moet er uh, aangenomen worden door Klaassen. Dat lukt niet. Het is daar te druk. Bal van de voeten bovendien weer. Stokes neemt over. Vel op de huid gezeten nu door Veldman. Samaras aangespeeld. Is de beweging bij Celtic voorin nou eigenlijk niet. Samaras gaat lopen. Wordt vakkundig van de bal gezet. En zo krijgt Ajax de bal weer terug. Maar weer gaat Klaassen die bal in plaats van naar voren te spelen terug inleveren. Hou daar nou eens mee op. <laughs> Boyders heeft de bal. Opkomende linksbek. Uh, links gaat het gebied binnen. Uh, gaat uh, heel makkelijk de bal weggeven aan uh, Loestieff. De zweet die overkwam van Rozenborg overigens. Waar PSV uh, ooit nog wel tegen de voetbal heeft. De Feyenoord overigens, uh, volgens mij ook. In ieder geval speelt Loester nu bij uh, Celtic. en liep de bal mooi bij uh, Boilers uh, er vanaf. Die nu weer balbezit heeft. En dan speelt naar Serrero. Serrero, zeker voor het onzekere nemen. Terugspelend op Veldman. Veldman naar Serrero. Die draait. Kijken of het lukt. Ja, hij krijgt de bal een meter of drie naast zich bij uh, Denswil. Denswil naar Blind. Blind kijkt naar de buitenkant. Waar stond loopt, maar Blind ziet een gaatje. En Blind probeert het gaatje in te lopen, maar vergeet een ongelooflijk belangrijk onderdeel van het zichzelf. zichzelf en de bal. Ah, okay. Samaras neemt over. Mijn boosheid van zoveel even excuses daarvoor. Maar het zijn kinderen in het veld, dus die moet je af en toe even bestraffend toespreken. Dat kunnen we met een glimlach zeggen. Maar Sjöne, 27 jaar oud, eigenlijk moet je gewoon zeggen 27 jaar jong, is met afstand de oudste in dit ajax elftal. Want als je hem er even afkrapt, dan is Sillissen met zijn 24 jaar de oudste. Het is dus echt Piepjong. Weer Piepjong. Maar dat is natuurlijk ook al lang geen nieuws meer. Dat geldt eigenlijk voor de hele Nederlandse competitie sowieso. Terwijl Serrero Paas naar de Jong. De Jong ziet, voelt vermoedelijk ook wel Van Dijk voor zich komen. Die kan de bal afpakken en kan lopen meteen met de bal ook meegeven. naar Comens aan de rechterkant van het veld. Loes niet mee. Krijgt nu de bal. Dan gaat de voorzet komen van de schot. En misschien wel de eerste serieuze Schotse kans. Nee. Want Boylussen staat goed waar hij moet staan. Krijgt de bal op het lichaam. het levert wel een Schotse hoekschop op. Maar zo krijgt Ajax in ieder geval de gelegenheid om de koppers en alles wat ze nuttig achten. Daar weer terug te trekken in het eigen strafschopgebied. In uh, Glasgow noemen ze het ook wel een hoekschot. En uh, goed de bal voorgegeven, zo dadelijk vanaf de rechterkant. Terwijl er nog even twee ballen in het veld zijn en één daar nu uitgehaald gaat worden, lijkt me wel zo handig. Maakt wel weer wat gezelligs. De hoekschot vanaf de linkerkant is. Uh... Voor het doel gekomen. Bijna bij Van Dijk op het hoofd. Maar goed weggekomen door Veldman. Opgevangen door Stokes. Stokes probeert er langs te gaan. Bij zijn tegenstander. Bij Boylissen. Dat lukt niet. Maar Boylissen heeft de bal wel een laatste geraakt. En dus betekent dat de tweede hoekschop voor Celtic. Even heel snel naar het matchcenter. Want, vrije trap. Barcelona, xavi achter de bal. En die vindt de volledig vrije buskets voor de goal bij Milan. Het is 2-0 voor Barcelona. Die wedstrijd lijkt beslist. Want Milan kreeg nog geen bal tussen de palen bij Barcelona. Eén schotje naast van Montolivo. Dat is het. Goed nieuws. Dus uh, toch de hoekschop van uh, Celtic is inmiddels genomen. En is op het hoofd gekomen van Van Dijk. Die heeft ook wel gekopt. maar zo ver verlangst dat het allemaal niet zoveel lijf had. Nog vijf minuten ruimte tot de rust aanbreekt in de Amsterdam Arena. Zoals gezegd, Ajax uh, wat gevaarlijker geweest. Hoewel we dus in de voorbije minuten twee hoekschoppen van Celtic hebben gezien. Die nou ja, niet zo vreselijk gevaarlijk waren, maar met schotten weet je het nooit. En Zeker niet als de Grieken, Nederlanders en Nigerianen meedoen. Want dat zijn langs de langste drie van het veld. Maar goed, balbezit voor uh, Ajax op het middenveld. Weer een slordige paas. Weer nee, van Borissen. Serero krijgt met een gelukje mee. Omdat de tegenstander zich erop verkijkt. En dan stuurt hij Scheune weg. En dan wordt het toch nog gevaarlijk vanaf de rechterkant. Scheune voorzet, Sim de Jong. Nee, net niet met de bal omdat Virgil van Dijk de bal wegtrad. Ja, maar wat was dat weer? Ongelooflijk slechte paas. Nu een overtreding van David Klaassen. Die zegt, ik heb helemaal niks gedaan. Dan krijgt hij wel de gele kaart voor. Omdat hij blijkbaar Kayal heeft geraakt. En Kayal blijft op de grond liggen. En nu komt ook Sint de Jong zich eventjes beklagen. Dat is inderdaad niets aan de hand. Maar dan ook echt helemaal niets. Ik, uh, hij raakt de bal als eerste. Kajal met een geweldig prachtig Israëlisch staatstoneel. Gaat naar de grond, voelt meteen aan de enkel en zegt ik ben zwaar gewond geraakt door het beest Davy Klaassen. En de scheidsrechter Aitekin trapt erin zoals hij ook bij Ajax al een keer erin getrapt is met Serrero. Heb jij wel eens overwogen om kinderboeken te gaan schrijven? <lacht> Hoezo? Ik vind het spannend. Ja, vind je het spannend? Ja. Nou, dan ga ik het doen. <lacht> uh, voor jouw kind alleen. Ja, 41ste minuut, vrije trap Celtic, gele kaart dus voor Klaassen. Het beest Klaassen, ja mooi. Uh, balbezit voor uh, Celtic op het middenveld. Nou lopen ze elkaar daar een beetje in de weg. Moet de bal terug naar Van Dijk? Die neemt hem op de buitenkant van zijn goed aan. Meteen gepaast. En dan is de, de paas net te hard. Kan niet te worden belopen word, be, be, door Stokes. Wordt in de handen gevangen door Sillissen. En zo mag Ajax weer in de vooruit. 41 minuten onderweg. 0-0. Balbezit voor Denswil. Klaassen de diepte in. Wijst. Denswil heeft dat denk ik niet gezien. En uh, krijgt de bal dan nadat hij hem even met Bordes had ingeleverd weer terug. Terug naar Blind. Die zich dan traditiegetrouw als meest teruggeschoven middenvelder erin keurig laat inzakken tussen de twee centrale verdedigers. Maar daar ook nog niet zo heel veel kan uitrichten. Dan wil hij eigenlijk met een wat langere paas doen die betekent balverlies. Dan neemt Celtic over, komt Comens aan de bal. Die wordt eigenlijk vastgezet door Serrero en Blind. En verdient dan een vrije schop halverwege de Ajax helft. Maar de scheidsrechter weinig twijfel kent en ik denk dat hij dit toch wel goed gezien heeft. Ja, het is in ieder geval vrije trap op de as van het veld. Wij krijgen nu de herhaling te zien en is een vrije ja, trap? Even vasthouden, heel, ja, heel licht vooruit. Ja, de schotten zijn uh, kleinzerig blijkbaar. Dat zou ik toch niet zeggen van die grote jongens die daar in het veld staan. Maar dit is uh, een vrije trap die dus genomen gaat worden door, Wie is dat? 21, oh, dat is uh, Mulgrew natuurlijk, die uh, linkspoot. Die gaat kijken wat er allemaal vrij loopt in het strafschopgebied. Komen wat mensen binnen gestormd. Daar gaat die bal richting de tweede paal naar Van Dijk. Die komt de bal terug zoals het eigenlijk op de training waarschijnlijk uitgeprobeerd is. Dit, moet een, dit is nou een echte gele kaart van Isak Jeren. En dat gaat hem ook worden voor Isak Jeren. Inderdaad vorig jaar de speler van het jaar in Schotland. De linksback zegt ook wel iets van Celtic die dus een gele kaart krijgt. Vanwege de overtreding op Schöne die wegleek. En even aangetikt wordt. En dan had er wel best wat in kunnen zitten hoor, in deze aanval. Vandaar dat het een goede overtreding. Maar ook een terechte gele kaart is voor Ja, Het onderbreken van een potentieel gevaarlijke aanval. En dus geel. Zo uh, staat het in de boekjes. En blijkbaar ook als je als scheidsrechter uit Duitsland komt. De heer Denis een Balbezit voor Ajax als gevolg van die vrije schop in de slotfase van de eerste helft. Bij nul doorstand. Twee minuten nog ruim. Dens wil aan de bal. Twijfelen, twijfelen, twijfelen. Boilers aan de linkerkant. Ja, Paas wel naar voren. Blind. Kan alleen maar terugkaatsen. Boilers er terug naar de keeper. Zo is Ajax weer terug bij af. Sillessen. Ja, Ajax zal zich toch vroeg of laat moeten gaan realiseren dat je met een gelijkspel normaal gesproken niet zo heel veel opschiet. Je moet echt winnen. Wil je nog wat uh, in Europa te zoeken hebben na de winter? Laat toch in ieder geval nog uitzicht ophouden de komende weken. Als er nog programma's of wedstrijden op het programma staan. Hier thuis tegen Barcelona. En dan als laatste in deze Champions League pool uit in Milaan. Het bal balbezit voor voorzichtig Zonder Onderstroot van de middellijnen. En nu beweging is aan de rechterkant van het veld. Klaas en naar binnen. Bal weer naar de buitenkant gespeeld. Naar de linker. Serrero. Nu drukt hij voor het stafstopgebied. Daar is Jeune. Daar is Jeune. Hey, die door. wil zijn been uitsteken. En dat vergeet hij eigenlijk een beetje. De bal ploft eigenlijk, denk ik, pan klaar. En als hij zijn been uitsteekt. dan tikt hij hier langs de keeper. Maar hij steekt volgens mij gewoon zijn been niet uit. Omdat hij denk dat die bal te ver is. En misschien is dat ook wel net zo trouwens. En die bal ploft want terwijl Schöne nog boos tegen de paal trapt in de handen van de keeper. Ja, maar moet hij tegen de paal aan. Ja, hij was nog wel net te ver. Uh, ja, oké. Okay. Maar ik, ik, ik had toch het gevoel dat hij meteen als hij wat sneller was geweest... Nu heeft hij een goede paas gegeven op Serrero. ijs dus wordt ietsje sterker. Serrero trekt naar binnen, schiet de bal. Nou, schat een meter of twintig langs het doel. Dat is jammer. En dat hoorde hij ook aan het publiek. Men hoopte zo dat dit iets moois zou worden voor de kleine Zuid-Afrikaan. Toulani Serrero, maar die zit absoluut niet in de wedstrijd. En ook dit uh, leverde niets op. Gespeeld, minuutje of, wat is het? Uh, nou in ieder geval staat het 0-0. Uh, We hebben hier om te grote scoreborden uh, Atletico-Ausliabin 3-0. En dat rest hoort u uit het matchcenter. Ongetwijfeld is Barcelona-Milan. Daar krijgt de Milan één bal tussen de palen, vlak voor rust. En die, die zit er gelijk in. En uh, Kaka geeft de bal voor. Die uh, legt hem dan uiteindelijk uh, bij de eerste paal. Is het Piqué die denkt ik schiet hem wel over de achterlijn. En hij tikt hem buitenkantvoet achter zijn eigen doelman. Victor Valdes kansloos in de korte hoek. Barcelona, Milan dus rust 2-1. En de andere tussenstanden even snel terug. Uh, nee dat gaat te lang duren. We gaan lekker gewoon weer naar Ajax. Arme Mitchell. Denk ik dan maar Piqué. 45 minuten op de klok, 0 de stand. Amsterdam Arena. Celtic komt nog een keer. Bal terug naar de keeper. Zullen Dat doet de verdediger Veldman. Zodat hij wel voorkomt dat Stokes bij de bal kan komen. Maar Zullen moet trappen. Dat doet hij in de drukte goed. Bal voor de voeten van de Ambrose. is van de middenlijn. Slotfase van de eerste helft. Nog een kans wellicht voor Celtic. Met 1 minuut extra tijd die we op de klokken krijgen. Vanwege wat kleine onderbrekingen. Nu gaat er weer een uh, schot liggen. Ja, ze gaan wel erg makkelijk liggen. Die schotten staan niet goed uh, op de beentjes. Die zijn, zijn niet goed. scheef, hè? Ja, heel scheef. En, uh, uh, zijn niet goed gemonteerd, om het zo maar te zeggen, de schotten. En nu een balbezit voor Ajax. De uh, laatste aanval van... De... De, het lachen doen we ook. Hè. De kwartier lag nee. om deze uh, flauwe Ja, heel, heel flauw. Uh, uh, Dinsfield speelt de bal naar buiten. Van, van Rijn, naar Klaas. En de laatste aanval van Ajax in de eerste helft. Als de bal de diepte gaat een schone buitenspel. En dus uh, levert dit niets op. Gaan we naar de allerlaatste uh, seconden van deze wedstrijd. Met 62% balbezit voor Ajax. 38% voor Celtic. Heeft verder helemaal niets opgeleverd. Een paar kleine kansen. En ook aan uh, Schotse kant hele kleine kansen. En dus gaan we rusten bij Ajax-Celtic met 0-0. Ik ben voor u volledig transparant, ik ben voor u volledig uh, betrouwbaar. Op het moment dat u dat niet vindt, moet u het zeggen, ben ik de volgende dag weg. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Ik praat niet weg dat er uh, allerlei dingen uh, niet goed zijn en verbeterd moeten worden. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 journaal. Wat ik u geef is juiste en correcte en deskundige informatie. Heeft u een vraag voor Kamp? Mail naar nos.nl. Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. En als ze het niet snappen, dan zullen we ze pakken.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 Dit is Radio 1. Het is uh, vier minuten over half tien, dan net wel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn voor de wedstrijd Ajax-Celtic acht agenten in burger gewond geraakt. in de buurt van de Damstraat, dat meldt de politie. De agenten werden door fans van Ajax en Celtic belaagd met flessen en stokken. Ze liepen kneuzingen en snijwonden op. Een van hen verloor het bewustzijn. en ze moesten allemaal voor controle naar het ziekenhuis. De politie besloot daarna flinke charges uit te voeren. Tussen de 10 en 15 supporters van zowel Ajax als Celtic zijn opgepakt.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 Zwitserse wetenschappers hebben sporen van radioactief polonium gevonden... in de stoffelijke resten van de vroegere Palestijnse leider Arafat. Dat staat in hun eindrapport dat in handen is van Al Jazeera. Vorige maand meldden de Zwitsers al dat er hoge waardes polonium... in bloed, urine en speekselresten waren gevonden. Een dag later meldden Russische onderzoekers het tegenovergestelde. Zij hadden juist geen polonium gevonden. Het wachten is nu op het eindrapport van Franse en Russische deskundigen.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 Dat was het uitgestelde nieuws van uh, 9 uur. Een beetje laat, maar dat heeft alles te maken met uh, natuurlijk de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Celtics. Zometeen de tweede helft. Laten we kijken of alle wedstrijden inmiddels uh, tot de rust zijn gekomen. Uh, we gaan naar uh, Frank Wiedat uh, in het uh, matchcenter. Is het inderdaad uh, overal rust nu, Frank? Overal rust, behalve bij Zenit Porto. Maar die was al afgelopen voordat de rest begon. Dus uh, inderdaad, uh, we weten overal hoe het staat na de eerste helft. Begin in de groep van Ajax natuurlijk. Ajax, Celtic 0-0, Barcelona, Milan 2-1. Dankzij goals, penalty Messi, Busquets. De tweede ingekopt via een vrije trap. En Kaká, ja daar had ik hem achter gezet. Maar uiteindelijk moet hij achter Piqué. Want die uh, tikte de bal uiteindelijk in eigen doel. Barcelona dus 2-1 voor tegen Milan. Want groep F, Dortmund, Arsenal... Uh, genoeg kansen, vooral voor Dortmund. Lewandowski en Mkhitaryan heb ik onder andere zien missen. Arsenal nauwelijks kansen. Het is daar nog 0-0. Napoli-Olympique Marseille 2-1. Dankzij goals uh, van Napoli via Inler en Higuain. In groep E dan... Uh, Chelsea tegen Schalke. Daar is het 1-0 dankzij een enorme fout van Hildebrand. Die kort daarvoor nog een enorme held was door een vrije trap van Schürrle tegen te houden op een onmogelijke manier. Maar daarna vervolgens iets te lang wachten met uittrappen. Etoho stak zijn voetje uit en tikte zo de 1-0 binnen na een half uur tegen Schalke. Basel Stewa staat 0-1 voor Steuwa. En in groep G Zenit Porto dus 1-1 afgelopen. En Atletico Madrid is onderweg naar de knock fase van de Champions League. Het staat 3-0 voor tegen Austria Wien. Die kan inderdaad weinig meer gebeuren. Goed, dankjewel Frank. Zometeen meer van hem, natuurlijk. Als de tweede helft is begonnen op al die velden. Zometeen voordat de Ajax aan de tweede helft begint, gaan we even kijken naar AZ. Want dat speelt morgen in de Europa League. We gaan vooruitblikken met de trainer met Dick advocaat. Na Van Velsen. Like a river, heading the same way far. In er dus en baby get higher. Tien over half tien op Radio 1 NOS langs de lijn. Zo meteen de helft van Ajax en Celtic. We um, even kijken naar AZ zoals beloofd. Morgen in de Europa League tegen Shakhtar Karagandi. De ploeg het Alkmaar trof de club eerder in Kazachstan. Toen werd het 1-1. Rob Fleur, onze verslaggever, sprak vandaag met de trainer van AZ. Dick, advocaat. Dick, neem jij de Europa League wel serieus? Hoe, hoe bedoel je dat? Zoals je het, die vraagstelling die klinkt een beetje vreemd. Omdat je tegenstander met twaalf man komt, twaalf veldspelers en twee keepers. En het alleen maar heeft over een bekerfinale die zondag gespeeld ja. moet worden. Nou, Ik hoop dat ze dat morgen na afloop ook zeggen. Want dat betekent dat als wij morgen winnen dat we ons bijna gekwalificeerd hebben. Dus als zij het, zo op die manier het veld gaan, dat zou ik bijzonder appreciëren. Maar ik, ik hou er meestal niet zo van als we met uh, nieuwe spelers. Wij hebben het ook al tegen Achilles en die, die, en die jongens uh, die deden het geweldig. Dus uh, je weet niet wat je nu kan verwachten. Dat wisten we wel voor de eerste wedstrijd. Maar als iemand met uh, totaal 14 man komt, is dat niet wat weinig? Want als je drie keer moet wisselen, moet je zelfs een keeper in het veld zetten. Ja, maar ja, joh, dat is hun probleem. Dat, dat, dat interesseert ons niet. Wij, wij uh, concentreren ons op, een, uh, op elf spelers... En wat er gedurende de wedstrijd gebeurt is, is niet zo belangrijk. Live sport bij LOS Langs de Lijn op Radio 1. She's a, another victim of life we've come to know. Technology, celebrity, all the things you cannot hold. She's from a long lost tribe looking for the life or a friend to hold her hand. She's doing the best she can seems that everyone we know out there waiting by a phone wondering why they feel alone in this life On a video screen, that's all she ever knew Did you know none of it's real If you can't feel the beating of someone's heart Don't leave yourself in the dark Seems that everyone we know's out there waiting by a phone Wondering why they feel alone in this life James Blunt en Satellites. FC Utrecht gaat in beroep bij de KNVB. De club wil op woensdag 18 december niet al om half vier... smiddag spelen tegen Cambu Leeuwarden... in de achtste finale van het de KNVB-beker. Dat het bekerduel zo vroeg wordt gespeeld... komt mede door de aanwezigheid van het glazen huis dan. De DJ's van 3FM staan dit jaar in de Friese hoofdstad. en Spelen op een andere dag is trouwens ook geen mogelijkheid. En NAC hoeft niet op extra steun te rekenen van de gemeente Breda. De Eredivisieclub zit in financieel zwaar weer... en hoopt te bezuinigen op de huur van het stadion. En dat is in het bezit van de gemeente. Maar de wethouder Alfred Arbo van de gemeente Breda... die zegt dat dat een lastig verhaal wordt. We hebben heel lastige financiële keuzes in de hele stad te maken. We moeten drastisch terug. Andere bedrijven kunnen we ook niet gaan steunen. Het is dus geen uh, vanzelfsprekende gedachte dat de huur maar even omlaag kan en dat de gemeente de rekening kan betalen. Dat zegt de wethouder duidelijke taal, Alfred Arbouw in Breda. Goed, het is 14 minuten uh, voor 10. Ik ben benieuwd. Laten we even kijken in de arena bij Barst en Andy of er uh, wijzigingen te verwachten zijn in uh, het team van Ajax. Nou, ik denk dat je er dan heel veel op moet uh, uh, wisselen. Ja, de matigste spelers waren Serrero en uh, Boylesen. En overigens, uh, ik zag een hele leuke tweet voorbij komen in De Rust. Van een uh, schot. Die zegt, weet, weet u waarom het dak dicht is bij, uh, in de Amsterdam Arena? Dan hoeven Jock Steen, de grote baas van vroeger, van Celtic. En Rinus Michels, de legende van Ajax van vroeger. Hoeven het bedroevende spel niet aan te zien. Nou, daar zit wat in. Want het was niet best in de eerste helft. Uh, zeker Celtic. We hebben het twee weken geleden al gezegd. Een hele matige, matige, matige ploeg. En eigenlijk... Moet je die ploeg toch wel oprollen? Maar de passing was heel zwak van kant. Ajax. Ajax Dat nu uh, het veld op komt. Ik zie Boilers er nog en ik zie uh, Veldman. Uh, Serrero zie ik ook nog en Van Rijn. Dus uh, als ik het uh, allemaal heel snel bekijk, is het gewoon dezelfde elf die we in de eerste helft hebben gezien bij, uh, bij Ajax. En ik kan me niet voorstellen dat de schotten veel uh, gaan wisselen, want daar is weinig. Die komen hier om een 0-0 te halen. En die vind het allemaal best. En zij gaan ervan uit dat ze toch niet uh, in Europa blijven in de Champions League. Zij gokken ook gewoon op de Europa League. En dat zou uh, het mooiste voor ze zijn. Maar Ajax, en daar ben ik van overtuigd, moet hier gewoon uh, winnen vanavond vast. Ja, Nog één dingetje over die Jogs team. We hebben toch nog wel even tijd. Dat is uh, dus de manager waar Celtic in 1967 als eerste Britse ploeg. Toen zijn ze nog steeds trots op de Europa Cup won. Uh, er staan buiten het stadion van Celtic drie standbeelden. En één daarvan is van hem waar hij met de cup met de grote oren in zijn handen staat. Dat is een uh, legende, uiteraard een legende. Terwijl de tweede helft nu in gang wordt gezet door uh, Celtic. 0-0 dus, 45 minuten en 4 seconden ver. Als Samaras probeert de bal te verlengen maar niet erin slaagt om die bal bij zijn aanvallers te krijgen. Ajax neemt over via Seune Van Rijn, Van Rijn Veldman. Blind wil heel graag de bal. Maar die staat eigenlijk tussen twee man in. Dat durft Veldman terecht niet aan. En schuift de bal breed naar Dentswil. Dentswil kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij. Kan de passing naar Boylissen. Boylissen moeizaam naar Blind. Blind naar Serero. Kijken of Serrero. Tweede helft wel goed begint. Trekt naar binnen. En uh, ja, stelt de bal dan maar terug. En dan uh, heeft Denzel weer de bal. En nu beginnen de eerste fluitconcertjes toch ook te komen. Als uh, Serio zo uh, die bal weer terug speelt. En uh, eigenlijk uh, naar voren moest kijken. Nu Klaassen via een tegenstander bal over de zijlijn. Ajax mag gooien. Maar het moet gewoon beter, wat sneller, wat uh, gecontroleerder en wat beheerster. Nou, is dat nou te veel gevraagd? Dat mij betreft niet. Maar uh, oh ja, dat, je vroeg het niet aan mij. <laughs> Een uh, minuut gespeeld in de tweede helft. Uh, Boylussen aan de bal. Die wordt nu wel uh, serieus onder druk gezet door Forrest. Dan speelt de bal maar terug naar Sillissen. Dat lijkt me wel de verstandigste opzien, oplossing eerlijk gezegd. Dan maar weer naar Dentswil. Die ziet ook nu schotten in de buurt. En moet nu uh, wat sneller dan dat die wilde Bal wordt onderschept. Komt die bij onder aan botsing. Loestig Boylussen. Dat heb ik al eerder gezegd. Denen en Zweden. Dat ligt elkaar niet altijd even goed. In dit geval is de Deen van Ajax de winnaar in het duel. In die zin dat de vrije schop naar Celtic gaat. Dat De man die die raakt. En dat is dus de zweet Loestig. Terwijl behoorlijk wat pijn aan overhoudt. Nogmaals, voelt aan de enkel. Wat Been van is inderdaad wel iets te hoog tegenkwam. Vrij schot is inmiddels genomen. Komt voor de voeten van Commons. Die wil de bal uh, in de buurt van het strafgebied van Ayers leggen. Dat lukt niet omdat Van Rijn ertussen tussen zit. Die speelt de bal terug naar de keeper. De keeper trapt. En dan moet aan de zijkant helemaal rechts proberen scheunen. Om die bal binnen te houden. Dat lukt niet. Geen beste trap van Sillessen. Die zich er ook wat voor lijkt te verontschuldigen. Als de ingooi voor Celtic inmiddels aan de voeten ligt van Mulgrove. En uh, iets agieren, speelt naar nou Van Dijk. Twee minuten gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 0-0. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Uh, uh, dat komt met name doordat de laatste paas niet goed is. En nu is het Ambrose die weg is en een goede paas geeft. Maar wel buitenspel. Buitenspel is het van Stokes. Die uh, de bal via de boarding uh, speelt. En dat was op het randje. Ja, er zijn toch ook momenten waar je voor moet uitkijken. Je kunt zo behoudend spelen. Zoals uh, Ajax dat uh, doet op het moment. Maar uh, ja, het blijft toch... Uh, Gevaarlijk dan. Nou, uh, gezeur van die scheidsrechter. Ook dat nog erbij. We <laughs> hebben wel een lekkere avond zo. Een beetje een saaie avond op het veld. En dan de scheidsrechter die uh, uh, een bal die net even één omwenteling te veel maakte... weer opnieuw laat nemen. En het is al niet zo'n hoog tempo allemaal. Als Denswil de bal heeft en naar voren kijkt. Maar hem dan naar Serrero speelt in de voeten. En die uh, speelt hem heel snel terug naar Denswil. Nu uh, schotten in de buurt en dus oppassen geblazen naar de keeper. Dat kan altijd. Ja, wat is het nou voor een wedstrijd waarin Ajax dus ruim 60% balbezit heeft. Maar waarin het met al dat balbezit één serieuze kans heeft gekregen. Kommer van de Jong. Twee, drie vrije schoppen heeft genomen die dreigend zijn geweest. En Een keer heeft gezien dat Schöne een half metertje tekort kwam bij een lange bal van achteruit. Daarmee is de koek echt op. Tegelijkertijd zal Frank de Boer in de rust hebben gezegd. Ga vooral defensief zo door. Want we hebben werkelijk nog niets weggegeven. Nou dat klopt ook. Het feit is dat het tempo niet altijd even hoog ligt, dat Ajax vind ik nog steeds te veel naar achter en breed draait in plaats van naar voren. En dat daardoor ook eigenlijk geen tempo in komt. En dat je daardoor dat ook vrij makkelijk kan verdedigen. En dat blijkt alweer, want uh, zoals gezegd, zoveel heeft het Ajax dus niet opgeleverd. Lustig gaat een ingooi nemen. Dat gaat hij doen naar uh, Forrest, die zich ver heeft laten terugzakken op de eigen helft. Dan komt er een bal die door Stokes in de middencirkel niet onder controle kan worden genomen. Dan kan Veldman overnemen. Die gaat dan over de knie bij gieren. Daarvan loopt door. Steunen zou kunnen schieten uit een hele moeilijke hoek. Wil nog langs Van Dijk kappen. En doet dat uiteindelijk niet. Ietsagieren keek nog angstig naar de scheidsrechter. Ja. Je zal er toch geen geel in zien. Want die had ik al. Dan had ik een probleem gehad. Maar dat zag de scheidsrechter dus blijkbaar niet. Nou, hij zag wel dat de overtreding werd gemaakt. Maar omdat het voordeel was van Ajax gaat het door. En als het spel zo dadelijk stil ligt. Dan zou het kunnen zijn dat hij nog wat geeft. Maar dat verwacht ik niet hoor. Als uh, Celtic de bal heeft De geel, geel moet je meteen nemen. geven. Hè? Is dat zo? Ja. Oh. Uh, nou, Celtic is zo, loopt zo door. Nou, de eerste echte kans hoor, van Kajal. Die heeft helemaal niemand om zich heen die hij ziet. En uh, uh, van Ajax dan en kan rechtdoor naar uh, huis en kantoor lopen. En stopt dan op een gegeven moment op uh, de rand van het stafsloopgebied. En schiet dan de bal heel zwak over het doel. Terwijl hij vrij kan schieten over het doel van Sillissen. Ajax moet opletten. En uh, Ajax heeft nu wel weer balbezit via Sillissen. Dat was op, zoek, op zoek naar de hak van Denswil denk ik. Want die had hij uh, twee weken geleden nodig. Maar die liep dan niet zoals al die andere ajax ziet er ook niet liepen. En inderdaad komt de Aijks met de schrik vrij. Want dit was een totaal onnodige, maar wel grote kans voor de schotten. De bal bezit voor Sichters. De hoog van de middenlijn. 1 2 met Boilers is aardig. Dan de bal naar Siem de Jong. Siem de Jong die zich even uit de punt van aanval laat zakken. De paas geeft aan de rechterkant van Rijn. Er moet de voorzet komen. Vijf van Ajax in het strafsomgebied. Van Dijk trapt weg. Voorzet van, van Rijn was niet goed ook. bal bleef op hooguit 15 tot 20 centimeter boven de grond hangen. Kreeg geen hoogte mee. En zoals je in de vliegtuig weet, dan moet je terug naar Schiphol. Dat hoeft van Rijn niet. Maar... De aanval was er wel mee ten einde. Denswil en Blind spelen elkaar de bal toetracht van de middenlijn. Oh, glijdt hij weg. Blind, bal kwijt. En dan herstelt hij het met een sliding. Dat is goed. Zichterson recht voor het doel. Zou je eens willen schieten? Zou je dat eens durven? De bal naar de buitenkant. Naar nou, Sjöne. Die ook weer ruzie heeft om de bal alleen een keer onder controle te krijgen. Ook dat duurt allemaal weer net een fractie te lang. Dan staat er weer net een schot voor je neus. Twee die even dacht kwijt te zijn. De aanval loopt wel door, zeker. Maar het gevaar lijkt er even uit. Kan het er opnieuw worden ingebracht? Mag... Nou ja, nu schitterend hakje. Daar komt hij. 1-0. Het hakje is van Sjöne. Na een aanval van Ajax die even lijkt te stokken links en rechts, maar dat toch vloeiend wordt als het moet. En als het hakje van Cerezo twee verdedigers van Celtic op het verkeerde been zet, staat Schöne ineens vrij voor het doel en puntert die de bal langs de doelman... die nu twee weken geleden in de allerlaatste minuut van de wedstrijd ook al de baas was. Toen met een afstandsschot was het 2-1. Nu is het 1-0. Dat is een treffer waar we hebben dat eerder gezegd. Ajax gezien het spelbeeld wel recht op heeft, omdat het echt beter is dan de tegenstander en omdat het echt meer heeft laten zien. Dus in die zin zal iedereen de vrede mee hebben. Ook de schotten dat deze goal gemaakt wordt. Maar voor Ajax zal het vooral voelen als een enorme opluchting. 1-0. Prachtige aanval. Ik heb hem al een paar keer op het scherm in uh, uh, slow motion ook mogen zien. En eerder uh, die naartoe komt ook die verfijnde, uh, bal. dat verfijnde balcontact eventjes van Serrero was belangrijk bij dit doelpunt. Het was bijna een trainingsdoelpunt. Zo mooi uh, werd het uh, uitgetikt. 1-1-1-1 en dan Tjöne die hem erin tikt en zo leidt Ajax. Uh, natuurlijk is dat verdiend met 1-0 tegen Celtic, maar het moest toch maar even gebeuren. Ajax nu in balbezit met Blind. Drop en erover. Als Serrero de bal krijgt en Serrero wordt teruggevloten vanwege buitenspel. Was jammer, want uh, het zag er uh, veelbelovend uit. Ajax in een rally. Ajax 1-0 voor. Ja, en dat betekent dat de sfeer in het stadion, die toch de hele avond wel vrij behoorlijk is geweest trouwens, nu... Uh... Wel weer ineens helemaal maximaal terug is. De schotten, dat is overigens niet voor schotten, zijn stil. Want nou, stille schotten, dat uh, hebben we twee weken geleden eigenlijk niet gezien. Stille Amsterdammers zullen we vanavond niet meer zien, normaal gesproken als de stand dit voor van Ajax blijft. Want uh, het stadion beweegt van de springende mensen aan de overkant. Terwijl er nu een slechte paas achteruit vanijs, van IJs. Van Boilers wat onderschept. Loestig gaat lopen. Weer komen Zweden en Denen elkaar tegen. Weer deelt de Denen schop uit. Weer heeft de zweet pijn. En opnieuw krijgt Loestig een vrije schop. Omdat Boilers het allemaal wat te lomp op wil lossen. En nu ook van de scheidsrechter te horen krijgt met zo'n handje naar beneden. Het mag allemaal wel wat rustiger. Vrij schot voor de Denen. Of voor de Denen, dat zou mooi zijn. Vrij schot voor de Schotten. En die gaat genomen worden door Chris Commons, halverwege de Ajax-helft. Alle hands aan dek dus met ook de twee centrale verdedigers Van Dijk en Ambrose mee naar voren. Ja, hij laat het aan de handen over Chris Commons. En wel aan Milbro die altijd dit soort vrije trappen neemt, de andere schot. Staat klaar vanaf de rechterkant halverwege de Ajax-helft met het linkerbeen. Bal die indraait richting Sillissen. vangballetje Lekker. Vlak voordat Van Dijk in de buurt is. Nou, die was wel in de buurt, maar kon de bal niet draken. En Van Dijk, die, die loopt dan bijna Sillissen even ondersteboven. Goed. Ajax staat voor met 1-0 na 53 minuten spelen. Dus even snel kijken in het matchcenter bij Frank Willaard. Daar is Chelsea tegen Schalke op 2-0 gekomen. Eto'o scoort zijn tweede van de avond. Scoorde eerder trouwens al voor Barcelona, Inter en Mallorca in de Champions League. En scoort dus nu voor zijn vierde club op het allerhoogste Europese niveau. 2-0 daar. Dortmund-Arsenal nog altijd 0-0. Royce scoorde wel. Maar er stond buitenspel op het moment dat Blazikowski eerst uithaalde. De bal uit de rebound terugkwam. En hij vervolgens binnen tikte. Het is nog altijd mooi daar om naar te kijken. Vooral een goed Dortmund-Arsenal is op dit moment vooral aan het tegenhouden. Heeft wel meer balbezit. Maar de kansen zijn voor de Duitsers. Vooralsnog vallen daar geen goals bij. Milan trouwens. Balotelli in de ploeg gekomen. Die zijn in de tweede helft dus echt begonnen tegen Barcelona. Daar staat het nog altijd 2-1. 54 e minuut van de wedstrijd. 1-0 voor Ajax in de Amsterdam Arena. Ajax-Celtic. Schöne met een dribbeltje verspeelt de bal. Blind. Wil dat herstellen, komt er net niet aan de pas. De vraag is nu altijd, gaat Celtic vol gas geven en komt Ajax in de problemen? Of gaat Celtic vol gas geven en krijgt Ajax zoveel ruimte dat het er aan de andere kant wat uit kan halen? Maar dat Celtic wat meer op het gaspedaal zal drukken, dat lijkt toch eigenlijk geen twijfel en is ook wel zichtbaar meteen in de fase na de 1-0... Waarin de, de ploeg uit Schotland natuurlijk ook wel wat meer van zichzelf zal moeten laten zien. Want dat is echt in het eerste stuk van dit duel, de eerste 50 minuten, er nog nauwelijks van gekomen. Denswil aan de bal. Ajax dus 1-0 voor door die goal van Schöne zo even. Na een prima aanval en een schitterend hakballetje van Serero, waarmee Schöne uiteindelijk vrij voor de keeper kwam. Van Rijn terug van de middenlijn. Siem de Jong. Goed ineens gegeven van Schöne aan de rechterkant. Vlag blijft naar beneden. Geen bij het spel. En één keer de bal met de goal. Siekensom bijna bij de tweede paal. Net nog door Loestiek weggetrapt ten koste van een hoekschop. En zo blijkt dat mijn betoog van zo even gaat het de ene kant op of de andere. Toch voorlopig meer lijkt dat het de ene kant van Ajax opgaat. Namelijk dat er wat ruimte gaat ontstaan. Aan de achterkant bij Celtic waar Ajax dan niet echt van profiteert. Maar wat wel een keer kan gaan gebeuren. Ja, de strijd Schöne-Samaras in dit geval. Twee spelers die met elkaar hebben gespeeld. Valt over twee wedstrijden gezien in het voordeel van Schöne nu uit. Schöne twee keer gescoord Uit en thuis. En dit was een hele belangrijke in de 51ste minuut. Hoekschop vanaf de linkerkant en Schöne gaat hem nemen. Uh, de koppers staan natuurlijk weer voor het doel. Zoals ze het daar horen. Oh, wat een mooie bal zit. Die wordt met moeite uit de bal uit de goal gehaald. En dat uh, was een schitterende corner van uh, Schöne. Wel blijft in het gebied. en dan wordt er hard geschoten door Veldman. Dermate hard dat de bal zowel over als naast het doel gaat. Maar die hoekschop ging zowat bij de verre paal. In één keer achter uh, de keeper. Het is dat uh, de bal nog door bij Kajal... ...van de doellijn wordt gehaald. Want Kieper Voster was al geslagen en die bal was echt het doel ingegaan. Mooie corner van Schöne levert helaas voor Ajax verder niets op. Maar nog wel de 1-0 voorsprong. Ja, dat zijn gevaarlijke momenten. Terwijl Ajax nu opnieuw ontsnapt via Serrero. Ik zat even te denken, wie hadden we nou weer bij AZ die dat zo goed kon? Elme meen ik. Die hoekschop altijd ineens niet indraait twee jaar geleden. Ja, de andere Elm, inderdaad. Uh, Schöne aan de bal. Schöne, Serrero. Puntstraf op gebied wil schieten. Nee, wil pasen. Ambrose zit ertussen. Die gaat uh, wel heel makkelijk langs Scheun heen nu, omdat Scheun eigenlijk al ligt voordat Ambrose arriveert. En dan kan er een Schotse uitbraak komen. Boyles moet vol naar de bak oh, met een oh, sliding, oh, terwijl oh, die oh, moet blijven oh. lopen. Wat dom! En dan gaat Comments ermee vandoor. De paas naar het midden is niet goed genoeg. Forrest was het overigens, omdat Veldman heel goed het been laat staan. Maar hoe onervaren en onhandig en clumsy, zoals ze in Groot-Brittannië zeggen, very clumsy. Wat Boyles hier doet, namelijk door een sliding.